9 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Colombiaanse guerrillabeweging beweging FARC... heeft de Franse journalist Romeo Langlois vrijgelaten. Deze week gaf de FARC een video vrij... waarin werd aangekondigd dat de Fransman vandaag zou worden vrijgelaten. De Franse tv-verslaggever werd eind vorige maand gevangen genomen... tijdens een vuurgevecht tussen het leger en FARC-rebellen. Langlois was mee met de Colombiaanse militairen... om een reportage te maken. Op tv-beelden is Langlois lachend te zien... en zegt hij dat hij goed is behandeld... Bij baggerwerkzaamheden in een gracht in Muiden... is een auto met twee stoffelijke overschotten gevonden. De auto is van twee Afghaanse vrouwen die sinds 2005 worden vermist. De vrouwen van 34 en 30 woonden in Huizen en Naarden. Zeven jaar geleden gingen ze een stukje rijden om te oefenen, zegt de politie. Ze zouden niet lang wegblijven, maar kwamen nooit terug. De politie zegt nu dat een ongeluk waarschijnlijk is... maar een misdrijf wordt nog altijd niet uitgesloten... De Vijfpartijencoalitie reageert verdeeld op het advies van Brussel... om de hypotheekrenteaftrek af te schaffen. Volgens Eurocommissaris Reen zijn de huizenprijzen kunstmatig hoog... door het belastingvoordeel op hypotheken. In het gesloten akkoord werden de vijf partijen het eens... over een kleine beperking, maar hun inzet voor de verkiezingen is anders. Zo wil de VVD niets doen aan de aftrek, ook het CDA is huiverig. D66 wil één tarief en GroenLinks wil het belastingvoordeel helemaal afschaffen. Minister De Jager van Financiën wil niet ingaan op het Europese advies over de hypotheekrenteaftrek. Verder wil Brussel dat er niet wordt bezuinigd op onderwijs en innovatie en moet de pensioenleeftijd omhoog. Het weer, vanavond opklaringen, alleen in het zuidoosten kans op een bui. Morgenochtend volgen vanuit het westen periode met, re met regen. Het wordt 15 graden op de Wadden tot een graad of 20 in het zuidoosten. En namorgen wordt het zo'n 15 graden en dat is behoorlijk fris voor de tijd van het jaar.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 Uw Peugeot-servicepunt heeft nu een leuke aanbieding. Tweede band, halve prijs. Kijk op Peugeot.nl. Nederlands-Slowakije met een eigen goal... en Oranje-spelers die elkaar proberen uit te schakelen. Bas Jack van Gelder. Ja, het is nog altijd 1-0 voor Oranje door die eigen goal van uh, de Slowaken Salata na 7 minuten en al in de eerste minuut zagen we een botsing tussen Bouma en Heitinga. Met de hoofden tegen elkaar, dat viel allemaal mee. En het uh, moment van vlak voor het nieuws met de vrije schot van Slowakije, die er dus net niet in ging via het zijnet. Dat uh, bleek dat uh, Afvalaai uit de muur kwam lopen en in zijn val in de poging daar het schot te breken. Dat was uiteindelijk niet eens nodig. De ellebogen raakte van Robben. Ja, het is... Alsof ze het erom doen. En uiteindelijk geblesseerd van het veld ging. Maar dat duurde gelukkig ook niet langer dan een minuut of anderhalf. Want hij staat er ook weer gewoon in. Maar om als de tegenstander het niet doet, dan doen we het zelf wel. Mathijsen, die met de problemen aan de hemstring. Nou ja, en de verhalen van hier erbij. Maar iedereen staat er nog. En laten we daar na 31 minuten dan maar blij mee zijn. In een fase overigens waarin Oranje wat slordig is. Waar Hettinga probeert uh, Snijder in de Sneijder in het punt van de aanval te bereiken. Want daar was Sneijder even opgedoken omdat Van Perse zich terug te laten vallen. Kunnen ze Slovaken uitverdedigen omdat die bal werd onderschept. En het balbezit is dan voor uh, Hubertjan. Svento aan de linkerkant. Svento uh, kijkt uh, waar er ruimte is. Die is op het middenveld. Gwede raakt de bal kwijt. Maar krijgt ook een knal van Bommel. En krijgt een vrije trap mee. De centrale middenvelder van de Slowaak, Sterke kerel. Maar uh, tot nu toe uh, heeft hij heel vaak na een tikje gelegen. Alhoewel dit gewoon echt de overtreding is. Maar een paar keer met een botsing met Sneijder. Kwam Sneijder er als uh, winnaar uh, uit het duel naar voren. Balbezit nu bij centrale verdediger weer bij hubo die gebaart en die kijkt dan. Hamzic gaat dan diep, maar die staat buitenspel naar mijn idee. En dat wordt ook inderdaad geconstateerd. Waardoor Nederland weer een bal balbesit is. 25 minuten waren aantrekkelijk van de Nederlandse kant. Nu zakt het tempo weer een beetje weg. En is meer weer een beetje zoekende. Maar misschien kan die versnelling nu komen. Afalaj en Van Bommel. Het is ook een beetje slordig geweest wat ik al zei. Met Bouwma met een keer een slechte paas van de wiel eigenlijk twee keer. Eén keer die slechte terugspeelbal op Stekelenburg die die vrij schop opleverde. Zo we even weer met het wat te korte terugspelbal. Dat loopt allemaal net goed af. Maar de laatste 6-7 minuten van Oranje zijn niet de beste. Robbe aan de rechterkant, nog wat minder in beeld geweest dan Affalay aan de andere kant. Is nu aan een solootje bezig, maar wordt uiteindelijk een hal toevoer door Svento, de linksbek. En dat levert oranje dan een hoekschop op. Die Robbe normaal gesproken vanaf die kant weer zelf zal gaan nemen. En zo uh, ontstaat er dan aan die kant wel het weer wat leuks in het laatste kwartier. Van deze eerste helft in de Kuip Nederland 1, Slowakije 0, nogmaals voor de duidelijkheid Salata met een eigen doelpunt zorgt ervoor de enige goal van de avond. En Robbe nu met een hoefschop die komt bij de eerste paal, wordt daar makkelijk weggekoopt door Bakos. En dan opnieuw opgevangen door Oranje met Van der Wiel. Van der Wiel doet dat, 10, 15 meter voor de middenlijn, geeft de bal even terug naar Schaars, die als één ding samen met Stekelenburg op de helft van Oranje staat. Schaars opent dan naar de linkerkant van het veld. Goede bal richting Sneijder. Sneijder neemt de bal aan. Uiteindelijk vindt hij dan de, de voet van Brest en Niek. En de bal gaat over de zijlijn. Balbezit voor... Avalai, Avalai heeft terug naar Bauma. Bauma heeft uh, alle ruimte voor zich. Geeft de bal naar Avalai, die uh, zich nu heel veel terug laat zakken. Daarmee de ruimte creëert bijvoorbeeld voor Sneijder en achter hem bij uh, Schaars. Maar de korte combinaties met Avalai en Sneijder worden dan geopend naar de rechterkant van het veld naar Van Bommel. Van Bommel één keer door naar Robben. Robben rechterkant moet op snelheid komen. Dan kan hij zijn tegenstander opzoeken. Van Bommel of uh, Robben draait naar binnen toe. Wat wil hij? Niet schieten. Dat heeft hij de laatste week iets te vaak zonder succes geprobeerd. Wippertje nu van Sneijder het strafgebied binnen. Daar is net de keeper bal ploft eigenlijk net een stapje te ver voor van Persie en net niet dichtbij Affolai ook en zo uh, kan de doelman van Slowakije ingrijpen mogelijkheid voor het Nederlands zelf wel dat uh, wel ziet dat het met een kleine tempoverstelling nou niet zozeer heel gevaarlijk wordt maar in ieder geval weer dreigend is. In dat uh, strafopgebied van de tegenstander. Het loopt dus dit keer voor Slowakije goed af. Muka heeft de bal getrapt. En doet dat uh, weer in de voeten van een van de Nederlandse elftal spelers. In dit geval Van Bommel. De jong zat er goed tussen. Waardoor Nederland weer balbezit heeft. En uh, Stekelenburg de bal naar voren kan knallen. Dat zijn uh, ballen waar je als aanvaller niet ontzettend blij van wordt. Maar uh, uiteindelijk komt de bal dan toch terecht. Uh... Bij Van Bommel na een gewone kopduel in de Slovaakse verdediging. Bouwma uh, krijgt de bal dan hard aangespeeld van Van Bommel. Maar uh, verlegt de bal keurig met zijn borst. Richting Heiting gaat Stekenburg en Bouwma weer terwijl uh, Snyder uh, in de bal komt. En um, gaat open aan de rechterkant van het veld. Dus is een goede bal. Is hij niet goed genoeg uiteindelijk. Svento kan erbij komen. Maar Robben pakt dan de bal af. Omdat het uitverdedigen van de Slowaken steeds onzorgvuldig is. En de tweede bal voor Oranjes. Van Persie probeert met een hakje Robben te bereiken. Het uitverdedigen is via Stoch en via Svento. Svento wordt een beetje opgejaagd door Van Bommel. Kan de bal dan uh, niet goed meegeven. Sterker nog, hij heeft uh, de bal zelfs over de zijlijn gespeeld. Nederland uh, ter hoogte van de, de beide dugouts. Met een inworp. Vijf, uh, zes meter over de middenlijn. En de man die hem gaat uh, Ingooien is Van der Wiel. Terwijl de wave door het stadion gaat en Van Bommel de bal van Van der Wiel krijgend. Met één keer verlengd richting Bauma, Bauma en Bauma centraal op het middenveld. geeft de bal richting de Jong. De Jong die nog net voor de middenlijn staat. Als Snijder aanspeelt. Snijder wil de bal in één keer doorscheppen naar Van Persie. Dat mislukt. In de middencirkel een fel duel. Waar uiteindelijk een overtreding wordt gemaakt door Van Bommel. Vrij schop voor Slowakije snel genomen. Is toch weggestuurd. Maar de vlag omhoog over buitenspel. spel. Bovendien is de bal te hard. Er komt in de handen van Stegenburg. Die is zeer alert. Op de rand van het strafdomgebied de bal al te pakken had. Voordat Stoch überhaupt in de buurt kon komen. Vrij schot inmiddels weer genomen. Robben, twee meter voor de middenlijn. Aan de rechterkant dus, zoals altijd. Hoewel, dat vonden we vroeger heel anders. Maar de laatste jaren zijn we gewoon dat hij aan de rechterkant staat. Speelt de bal weer naar het centrum. Via het centrum komt hij uit aan de linkerzijde bij Afelay. Die de bal meegeeft aan Schaars. Die staat nu op de middenlijn. Geeft de bal naar Sneijder. Sneijder krijgt een tikje mee van Pekarik. Is boos. Heeft al een aantal keren weer als een uh, prima donna Snijder zijn been opgetild en naar de scheidsrechter gekeken. Als er een tik dreigde. Alleen maar van de tegenstander. En de scheidsrechter zo van. Zie je dat dan niet? Dat er van alles gebeurt. En dat ze me proberen te raken. Nog los van het feit of het zo was. Ik denk dat hij nu wel een klein tikje krijgt. Maar dat de schade wel meevalt. De boosheid bij Schneider is in ieder geval uh, groter dan de schade. Ja, maar is het, is, het is niet de eerste keer hè, dat we het uh, zien. We hebben het ook bijvoorbeeld in de wedstrijd tegen Bayern München gezien. met Timo Sjok. Uh, hij is kwetsbaar op dat soort momenten. Je bent ook te raken. En dit zijn vriendschappelijke wedstrijden. Maar doe je dat in grote wedstrijden en de belangen zijn groot. Ik noem bijvoorbeeld Portugal, dan kan je gewoon niet meer opstaan. Ja. Nou, die Portugezen die zijn ongelooflijk sportief meestal, toch? Ja, nee, maar je bent heel kwetsbaar, wil ik hem eens zeggen. Hij wil de ballen echt helemaal uh, goed in zijn voeten hebben. Maar uh, is dan uh, echt makkelijk te raken. Balbezit nu voor Bakhorst, de hoogte van de achterlijn. Geeft de bal goed voor. Nee, geeft hem niet goed voor. Van de Wiel uh, die knalt de bal dan uh, naar voren en uh, kan uiteindelijk uh, Robbe niet bereiken. Maar aangezien er slecht wordt uitverdedigd door check... is het balbezit uh, via Robbe bij snijder. en heeft Nederland misschien enige ruimte. Alhoewel, een zesmansmuur staat nog te wachten op uh, vier man... Van Oranje, terwijl Avalai de bal hakt richting Sneijder. En eigenlijk naar de rechterkant naar van Bommel had moeten spelen. En Nederland ziet dat Slovakije de, de, de boel nu weer dichtgooit. Is de versnelling met Avalai en Snijder. Die vinden elkaar natuurlijk goed. Van Persie krijgt de bal van Snijder En uiteindelijk wordt hij teruggespeeld richting Moeka, Terwijl hij enigszins wordt opgejaagd door Snijder. Knalt de doelman van Everton de bal over de zijlijn. Inmiddels al weer snel ingenomen. En het bal bezit voor Schaars. Aan de linkerkant weer Afalaj die een prima indruk achterlaat. So far in de eerste 37 minuten van deze wedstrijd. Eigenlijk bij de meeste dreiging van Oranje wel betrokken. Is hij natuurlijk in feite de goal half op zijn naam schrijft. Dat was zijn voorzet die door de Slovaken werd binnengewerkt. Nu van de wiel weggestuurd door Robert. Dat ziet er goed uit. Komt er een voorzet na Van Persie. Maar wordt die bal weggekopt. En is er eigenlijk geen steun. En als die steun komt op de rand van het stafselgebied is dat van Snijder En is hij eigenlijk alweer net een pasje te ver. En heeft hij de pech dat de bal een meter achter hem komt. Even goed, de Slowaken hebben even de bal, maar dat duurt niet lang, want ze zijn een tumerman dat de middenlijn in zicht komt alweer kwijt. Van Bommel heeft overgenomen, Afelaj krijgt, Na nou mooi overstapje van Sneijden, draait prachtig van twee man weg. Afelaj gaat schieten van grote afstand en schiet de meter naast, nou dat mag best. Maar de actie van Ibrahim Afalai. Het gemak waarmee hij N aanneemt en wegdraait van de 1. De tweede volgens mij nog even door de benen speelt. Ja, zeker. Het is zo makkelijk. Hij kan zo ongelooflijk goed voetballen. Maar je ziet ook dat Sneijder en Afalai zijn. elkaar fantastisch weten te vinden. Hè, op basis en van Persie van techniek. ook. Hoor, daarbij. En van Persie zeker ook, zeker ook. Die ook de loopbeweging op het juiste moment heeft. Weg blijft als hij weg moet blijven. Komt als hij moet komen. Wat dat betreft snap ik wel wat Van Marwijk bedoelt. Balbezit in ieder geval. Moeka, de doelman, die knalt de bal weer op de helft van Oranje. Dus we krijgen koppen en we krijgen met name Schaars, die dat kopduel wint. En uh, Salata, die dan uiteindelijk de bal weer naar voren komt. Van Bommel heeft alle tijd voor het aannemen van de bal. Moet ook eigenlijk gecoacht worden met Hamzik in de rug. Houdt de bal goed in bezit? Nee, uiteindelijk niet. Snijder kan er niet bij komen, maar ziet dan dat er een overtreding tegen hem wordt. We gaan In ieder geval wordt het geconstateerd door de scheidsrechter Bes Borodov uit Rusland. En zo krijgt Nederland de vrije trap te nemen in uh, datgene wat inmiddels de 39e minuut van de wedstrijd is. Het is 1-0 geworden in de 7e minuut. Actie van Avallaai uiteindelijk door Salata in eigen doel gewerkt. Zodat we een minieme voorsprong hebben, maar een uh, veel beter Nederland uh, dan Slowakije. Dat overigens één keer de lat teisterde en een paar keer toch ook nog wel een beetje gevaarlijk is geweest. Dus wat dat betreft is er nog weinig te zeggen over uiteindelijk de eindstand aan. Daar waar alleen Nederland, als het eventueel gaat versnellen. en zoals nu druk gaat uitoefenen. de Slovaken er toch ten onder zouden moeten gaan. Moeka krijgt de bal even aangespeeld. Van Hubertjan. En dan de bal weer ver naar voren. waar Bauma iets doet waarvan ik niet geheel begrijp wat hij doet. Want hij kan de bal absoluut niet raken. Hamsik heeft de bal bezitten, hoogte van de middenlijn. En die opent aan de rechterkant van het veld. Pekka Rieke, rechtervleugelverdediger, komt zich melden. Aan de rechterkant staat nu even Bresna niet. Dat betekent dat ze toch verhuisd is naar de andere zijde van het veld. Pekkerik nog altijd aan de bal is. Hamsik vraagt. ...en de bal op de, zeg maar, de helft van de Nederlandse helft krijgt... ...dan wegdraait van de een, wegdraait van de ander en hem dan toch terugspeelt. Maar Hubert chan die mag wel heel ver komen, die mag zelf schieten... ...maar blijkbaar had in het Nederlandse kamp iedereen van tevoren op de DVD al gezien... ...hoe die schoot, namelijk een meter of 37 over. En zei dus als hij de bal krijgt, die blonde met die oranje schoenen lekker laten lopen. Die rost er straks een in de tweede helft. <laughs> ja, dat kan. Van Bommel heeft de ja, bal gegeven aan De Jong. De Jong richting Sneijder. Sneijder uh, even terug naar Heitinga. Op eigen helft. Beetje aan de rechterkant uh, van de middenas Dan uh, Bouma die staat daar een uh, beetje aan de linkerkant van. En Bouma gaat uh, de bal niet spelen naar Schaars. En die staat ook van waarom krijg ik hem nou niet? Die staat echt te mopperen. Ben, vind ik ook terecht dat hij moppert. Want die wordt totaal niet in het spel betrokken. Robben. Robben naar Sneijder. Hard aangespeeld. Sneijder onder controle van Persie Buitenspel. Ja, het zag er toch wel weer aardig uit. Omdat, uh, en dat valt wel echt op. We hebben dat nu een paar keer gezegd. Dat Nederlandse elftal elkaar vooral voorin wel makkelijker vindt. Omdat daar nou eenmaal meer beweging is. En de spelers die er staan ook allemaal stuk voor stuk de finesse hebben. De techniek hebben. Om dat makkelijk op hoog tempo met vaak één keer raken te kunnen doen. En de mensen aan de zijkant in staat zijn een actie te maken. En een dribbeltje op de mat te leggen. Dat ziet er kortom dreigender en vooral gevarieerder uit. En ook wat spannender dan het uh, statische geheel. Van allemaal mensen die in de bal wilden komen afgelopen zaterdag. Natuurlijk ook niet te vergelijken, want die ochtend teruggekomen uit Lausanne. En dat is allemaal, helpt niet, maar dit oogt frisser. Nu Slowakije aan de bal met een actie van de linksbacks Fento. die je voorzet geeft vanaf de linkerkant. Daar lopen de twee. Ah ja, Stekenburg moet die bal nog net onder de lat vandaan tikken. Want er lopen er twee van Slowakije in het vaderlandse strafhoopgebied. waar die bal dwarrelt zo weg. dat Stekenburg op het laatste moment besluit om maar in te grijpen. En die uh, dwarrelbal, die voorzet die eigenlijk mislukt is... nog net onder de lat vandaan moet slaan om het doelpunt te voorkomen. Hoekschop dus het gevolg. Ja, de Slowaken zijn niet echt gevaarlijk. Maar daar waar ze uh, voor het doel komen, zijn het allemaal van die gekke momenten. Van die, van die momenten van wat gaat er gebeuren. Tot nu toe gaat het allemaal nog net goed. maar We krijgen de volgende corner van de Slowaken De derde in uh, deze eerste helft tegenover uh, twee uh, voor Nederland. En krijgen we een kansje. Niet meer dan dat, maar toch. Uh, het is uh, Hamzyk die uh, op uh, het... Uh, ja, randje van het doelgebied staat. En de bal van vijf meter net over het doel werkt. Waarbij het hem ook werd bemoeilijkt door Nigel de Jong. Die hem op het juiste moment een zetje geeft. Waardoor het halve omhaaltje van Hamzik. in ieder geval de precisie en de kracht mist. om het Stekelenburg moeilijk te maken. En er nu dan een bal weer in het veld wordt gebracht. omdat hij even achter de boarding is. en Stekelenburg er alle tijd voor neemt. We zitten op een paar minuten van het rustsignaal. Ja, wat, wat zal Van Marwijk zeggen? We geven niet veel weg, zal hij zeggen. We zijn zo duur dan gevaarlijk, maar we moeten het eigenlijk al afmaken. Wil je tegen zo'n tegenstander niet in de problemen komen. Want uh, de slotfase waarin Nederland verrast werd door de Bulgaren... staat uh, iedereen nog uh, vers in het geheugen Gif Het was overigens de eerste keer dat Nederland in de slotfase... en met name in blessuretijd in Interland verloor. bezit met Avalai. Avalai uh, met Pekarik en uh, krijgt dan een uh, Pekarik. Maakt een overtreding, een uh, vrije trap mee. En uh, jij zit uh, nu te kijken naar mij, uh, Bas. In de slotfase een wedstrijd verloren. Ik kan me nog een WK-finale herinneren? Ja, maar in uh, blessuretijd zo laat. Oh, zo. Nee, okay. nee. Balbezit. Uh, ik ga jou ook niet steeds verbeteren. Is het uh, voor, voor schaars? Ga niks te verbeteren. Scha schaars naar Snijder. Snijder, Je hebt nog geen naam goed. gehad. Balbezit richting Heti gaat. gaat de hoogte van de middenlijn. Nou, laat het maar horen. Mathijsen. Bal zit voorop aan de rechterkant van het veld. Op snelheid, even inhouden, dan de schaar. En buiten onderlangs, dan houdt hij toch weer even in. Svento, zijn tegenstander, zit min of meer mis. Wil happen. Oh, prachtig balletje binnen door. Dat van de wiel gegeven. Ja, dat is een zwakke voorzet. Of is dat een schot op doel? Nee, hij wordt van richting veranderd. Kijk, niet gezien. Ja. Geen idee. Nee, zie je. Heb je toch gelijk? Ik bedoel ik knap. Hoe Ja. En uh, Robben met uh, het steekballetje was uh, schitterend werkelijk van Robben richting Van de Wiel. Uh, die op snelheid doorkwam en uiteindelijk uh, die bal via Hubočan over de achterlijn ziet gaan. Krijgen we de corner die uh, ook de derde is voor Oranje. Ten aanzien van Slowakije. staan we wat dat betreft gelijk op uh, de scorebord. Staan we met 1-0 voor Robben geeft de corner. En uh, oh die bal uh, komt dan, dan nog en die wordt dan net voorlangs uh, geknald door Snijder. Die gebaart dan dat het een corner is. En de, de grensrechter wilde daar ook uh, aan doen geloven. Maar de scheidsrechter die er dichterbij staat overdoelt zijn assistent. En zo krijgen de Slowaken de gelegenheid om met een doeltrap nog één keer op de helft te komen van Oranje. Die bal die wordt inderdaad aangeraakt door Moeka En wordt totaal niet gezien door de scheidsrechter. Wat vreemd. Want uh, we zien hier de herhaling ook nog een keer. Snijder die, uh, speelt de bal en Moeka tikt de bal uh, met de vingertoppen. Over de achterlijn, voordat hij er überhaupt bij kan komen. Maar inmiddels is de doeltrap genomen. dat de scheidsrechter het niet constateerde. Bal bezit voor Avaluid. een uh, hoogte van de middenlijn. tussen twee man in. Legt de bal aan de grond. Schaars uh, verspeelt hem. Goede met een draaicirkel. Uh, die lijkt op een ons mobiel. raakt de bal kwijt. En dan uh, de snijder. die krijgt een tikje van Goede. En Goede krijgt de gele kaart. De eerste gele kaart in de wedstrijd. En uh, ja, onnodig. Uh, wil eigenlijk zijn foutje van uh, net herstellen. met uh, te veel inzet. Snijder is even de pinoot, staat alweer op de benen. Vrije trap, twee meter over de middellijn Te nemen door, neem ik aan Nigel de Jong. Goede doet eigenlijk, zien we inderdaad niet eens zo heel veel. Behalve wat de bruut uh, lomp doorloopt. Het is niet dat hij schopt. Snijder is uh, weer opgelapt, de vrije schop is inmiddels genomen. Affelaai wordt opgejaagd tussen uh, twee, drie tegenstanders in. Verspeelt de bal, krijgt denk ik echt een tikje van Pekerik. Scheidsrechter heeft dat niet gezien en zegt: voetballen maar. Hamziek aan de bal, verspeelt hem dan weer. En zo kan Oranje weer overnemen, stuurt ingaan van Persie weg. Dat was althans de bedoeling. Maar dat uh, heeft de verdediging van Slowakije dan doorzien. Even nog teruggekeken in de mogelijkheden die Slowakije heeft gehad. Het zijn er inderdaad drie of vier geweest. Maar allemaal uit korters en vrije schoppen. Dit is de eerste die komt. en Die komt nu. Dat is de beste kans die ze krijgen uit zeg maar, vrij spel. Maar Bakos die de paas krijgt van achteruit. Waar de vaderlandse verdediging. Eigenlijk vooral kijkt naar de grensrechter, maar niet zozeer naar de mensen die daar gevaarlijk kunnen worden zit mis. En Bakos schiet de bal vanaf een meter of 16, maar net naast het doel van Stekenburg. Dit had maar zo de gelijkmaker kunnen zijn. Het gekke is dat de Slovaken, ik zei het net al, niet veel kans hebben gehad. Maar alles is of vreemd of is echt levensgevaarlijk. Want uh, tot nu toe worden dat soort uh, acties totaal niet... Uh... Ingezien door de verdediging van Nederland. Daar waar er ook dan op dat soort momenten geen enkele rugdekking is. Kunnen ze daar nu in de rust over gaan praten. De rust die nu aanbreekt met een ruststand van 1-0. In het voordeel van het Nederlands Elftal. De voorzet was van Avelay. En de treffer staat met een eigen doelpunt op de naam van de Slovaak Salata. Days we were cool, on uh, Christ When I, you And everyone we knew To believe, do Sharing what was true I said Dance all days love Dance all days all days long Take your baby by the wrist And in her mouth an amethyst And in her red to fast blue And you need her and she needs you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 Sharing what was true, oh I said That's all there love hey. That's all there love Right Chung en Dance Holdays, is dus acht minuten voor half tien. We gaan even over schaken praten. De tweekamp om de wereldtitel schaken is eindelijk beslist. Anand prolongeert zijn titel en Galvan tegenstander staat dus met lege handen. Hans Beum, goedenavond. Ja, goedenavond. van uh, met lege handen, Anand die promulgeert zijn titel. Dat is op zich niet de verrassing, denk ik, van de dag. Nee, dat niet. Uh, hij heeft hem al sinds 2007. En hij behoudt hem dus, hij prolongeert hem. En dat, dat als zodanig. Hij was ook favoriet vooraf uh, in, de, in de serieuze partijen. Hij was ook favoriet in de, in de, in de partijen met versneld tempo. Want het is tenslotte een hele snelle speler. Maar hoe het gegaan is, is toch wel uh, ja, heel anders weer dan dat we verwacht hadden. Ja, vandaag, het was een uh, speciale manier van eindigen uh, de, ja. deze twee kampen. Een ja. tiebreak, geloof ja, ik. Ja ze, ja, ze speelden dus vier partijen van ongeveer een half uur per speler. Ze kregen uh, een 25 minuten en per zet 10 seconden. Uh, en het was wel grappig dat uh, Anand in, in bijna alle partijen. na verloop van, uh, laten we zeggen, 10 uh, of 20 zetten. meer tijd had dan 25 minuten. Dus hij had die, die bonusseconde die hij elke keer krijgt van 10 seconden. Hij had zo snel gespeeld dat hij had meer tijd dan waarmee hij begon. Dat was op zich wel humoristisch. Uh, aan de andere kant, hij bracht uh, Gelfand wel tot, uh, tot nadenken. En die zat heel vaak al met, met acht minuten of tien of, of zes, soms ook twee. Sommige stellingen acht seconden en zo. Dus de, de tijdsfactor speelde eigenlijk in deze barrage, in deze tiebreak een, een beslissende rol. Ja. Um, wat is dan de beslissing geweest? Nou ja, eigenlijk qua partijen. Dus als je puur naar de partijen kijkt, die laat even de tijd uh, buiten beschouwing. Dan stond uh, Gelfand in alle partijen beter. Dat is opmerkelijk, want dat hadden we niet verwacht. Maar hij had in alle partijen uh, goede kansen. Soms zelfs uh, regelrechte winstkansen. Maar onder druk van dat hij maar heel weinig tijd had en moest zetten... Uh, zag je die, die, die kansen verwateren en pakte hij net niet de goede. Um, een zware verdediging liet hij hier en daar... Uh, ja, pakte hij net niet de, de, de beste verdediging. Mm. En op die manier verloor hij één partij waarin hij overigens ook gewonnen stond. En toen weer remise, maar die verloor uiteindelijk. En die andere die partijen werden remise, maar uh, had hij goede kansen... Dus, dus qua, qua partijverloop was het uh, niet overtuigend. Maar Anand zat er uh, ja, de, de, toch wel uh, rustig bij. Omdat hij had elke keer de, de tijd aan zijn kant. Maar heeft Anand het nu gewonnen omdat hij zo goed is? Of gewoon op wegens het gebrek aan klasse bij Gelfand om die korte partijen te kunnen, te kunnen uitbrengen. Ja, in deze barragepartijen was Anand toch wel een slag beter. Vanwege dus dat hij uh, sneller kan denken, sneller speelt. Uh, dus dat, uh, als zodanig is hij wel de terechte kampioen. Mm. Kijk je nou naar de hele match... dan heeft hij uh, op schaaktechnisch gebied niet, niet meer gepresteerd... dan, uh, dan de uitdager. Mm. Dus het, het had ook andersom kunnen vallen. Maar goed, uh, Anand heeft daar toegeslagen waar hij ook goed in is. Uh, en, maar ik denk dat hij dat, hij dat tegen... Gelfand wel lukt, maar dat lukt hem niet tegen een volgende uitdager. Ik denk dat dit toch wel het einde van zijn uh, tijdperk begint in te luiden. Want uh, deze match was niet overtuigend. Het ja. klinkt match... ook alsof je daar blij mee bent. Ja, dus het, een beetje, ja. het was ook wel een beetje saai. Nou ja, je Erenkant. hebt het in de vorige keer zei het ook al. Uh, van, uh, je bent nog niet iemand die, uh, die zegt dat in het verleden alles beter is. Uh, maar goed, uh, dat, dat, dat wil je ook niet. En dan wil je een oude lul worden dan. Maar aan de andere kant, als ik toch terugdenk aan die matches... die echt zware matches om het wereldkampioenschap... die hadden niet alleen spanning op het bord, maar ook naast het bord. Dus dat, uh, dat, uh, dat was vuurwerk overal. De psychologische oorlogsvoerder Ja, je ook enkel. dat. Maar ook prachtige partijen, lange gevechten. Zelfs die matches van kortsnooit tegen Karp. Of, het waren hele, Men ging tot op het bot, men, men, men tot het gaatje, alles. Dat is hier niet gebeurd, in bijna niet één partij. Oh. Dus uh, we, we misten... Ze waren ook vriendelijk ook in de persconferentie. Ze, ze hielden maar niet op om elkaar lof toe te zwaaien... hoe goed de tegenstander niet had gespeeld. Ze relativeerden hun eigen uh, uh, optreden. En dat zijn allemaal dingen... Ja. Dat kan wel, maar dat willen we toch niet te vaak meemaken nee. uh, bij WK's natuurlijk. Nee. Dus hoe nu verder? Want, nou, nu, ik hoop dat zit, ze, zitten er veranderingen in de regels en de opzet van de WK ik, twee ik, aan ja, te komen? Ja, ik hoop dat ze nu door deze, door deze match uh, inzien... dat uh, de, de formule die leidt tot de uitdaging, dat die moet worden herzien. En dat ze dus een andere formule gaan hanteren. Er zijn er heel veel natuurlijk. Maar beginnen ze gewoon met de beste acht van de wereld of zo. latier spelen of zo, of de beste tien. Of de maak er geen sessie. twee kant van, maar maakt er een toernooi ja, van. Ja, Vanaf dat is vaker gebeurd. Toernooivorm voor ja. hem of, uh, Maar hoe dan ook, dat die, die, die, uh, ja, die afvalraces, uh, dat, dat laat soms de betere spelers afvallen. En dat hebben we hier gezien. En dan komt iemand door toeval of door dat hij dat net een gelukkige sterren heeft... komt hij bovendrijven En dat geeft niet een mooi beeld van... Uh, het is geen afspiegeling van hoe de verhoudingen zijn in de, in, in de schaakwereld. En dat, dat was jammer. En ik hoop dus dat... Zowel systeem wordt veranderd. En ik denk dat het aan land dit zijn laatste wereldkampioenschap was. Goed, Nou, we gaan het afwachten. Dankjewel voor al je bijdrage afgelopen week. Alsjeblieft. <middels> CCR, Credence, Clearwater Revival en Bat Moon Rising. Radio 1, het NOS-journaal. Juri Sopadeschi. De Colombiaanse guerilla-beweging FARC heeft een Franse tv-journalist vrijgelaten. Hij werd eind vorige maand gevangen genomen... tijdens een vuurgevecht tussen het leger en FARC-rebellen. De verslaggever maakte toen een reportage. Hij zegt dat hij goed is behandeld door de FARC.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 En een Braziliaan die zich verkleedde als de hulk... krijgt de groene verf al dagen niet meer van zich af. Om op te vallen bij een hardloopwedstrijd... verkleedde hij zich als de groene superheld. Maar na de wedstrijd kwam hier in de douche achter... dat hij niet afwasbare industriële verf had gebruikt. De man overweegt nu de winkel waar hij de verf heeft gekocht aan te klagen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Lees het ook eens wat er een blik staat voor je verf. Op NOS Radio. Jack van Gelder, waar ben je bruin? <laughs> ik leg een eentje een Link. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Als het zonnetje schijnt, uh, dan uh, wil oh. ik ook wel kleuren. Oh, tot wel. En, er lopen twee spelers bij het Nederlands helftal uh, warm... van wie Vlaar uh, nu in ieder geval de instructie krijgt van Ernst Faber... een van de assistenten van, uh, van Marwijk... En ook uh, Kevin Strootman uh, zal er straks gaan inkomen. Dat is in ieder geval uh, zichtbaar. Bij uh, het nog steeds uh, voor de rest rustig zijn op het veld. Terwijl uh, ook bij de Slowaken denk ik, een aantal wissels uh, in het veld zou komen. Van Marwijk zal uh, denk ik niet als een dollar gaan wisselen, want hij wil nu toch het geraamte van zijn elftal zoveel mogelijk, mogelijk intact laten. En uh, her en der uh, een mutatie aanbrengen. Om in ieder geval die spelers ook het gevoel te geven dat ze erbij horen. En daar waar het zo nodig zou zijn, ook kunnen invallen in het toernooi. Uh, ja, uh, 1-0 ruststand. We hebben het nog even rustig bekeken, Bas en ik. De Nederlandse helftal dat uh, redelijk gecontroleerd speelt. Toch wat kansjes heeft uh, weggegeven. Een paar gekke momenten geweest voor het doel van Stekelenburg En uh, hoe je het er bent verkeerd er een voortuinlijke treffer uh, waardoor het 1-0 staat. Is het uh, imponerend? Nee. Maar het is wel wat meer bemoedigend dan uh, de wedstrijd tegen Bulgarije. Ja, zeker. Omdat het uh, voorin in ieder geval wat meer om het lijf heeft. want het voorin wat makkelijker loopt allemaal. Het was uh, zaterdag tegen Bulgarije zoeken en stroperig en geen beweging. En dat is nu echt beter verzorgd. Dat komt natuurlijk door Rob en Afalai aan de zijkanten. Dat is wel eenmaal makkelijker om daarmee met diepte te voetballen. Tegelijkertijd vind ik achterin... het.. Nou, voor het wordt zorgelijk gaat me wat ver, maar als ik zie niet alleen de wijze op, met name uit dode spelmomenten oranje mogelijkheden weggeeft, want dat zijn er drie of vier geweest, maar de gekste dingen hebben we de verdedigers toch eens zien doen, los van het feit dat ze na één minuut met de koppen tegen elkaar knallen, heiting gaan Bouma, maar. maar verkeerde terugstilballen, slechte pases, rare opbouw, vrijheid aan, aan links of rechterkant niet zien. Dat vind ik baak wel echt langzaam zeker wat zorg. Want de verdediging van Oranje is echt niet goed. Nee, wat mij, er zijn natuurlijk een paar, een paar plekken waar je over kan discussiëren. Ik heb Schaars in de eerste helft niet gezien. Ik kreeg ook een aantal keren van Bouma niet de bal. En dan gaat het me te ver om te denken, zal Bouma hem niet geven... omdat hij liever heeft dat Willemsen staat, zijn clubgenoot bij PSV. Dat denk ik niet, maar eh, laat maar hopen dat het niet zo is. Op het middenveld kan je discussiëren of je tegen een tegenstander... van dit formaat eh, dat zeer verdedigend speelt... Of je daar met Van Bommel en de Jong als twee controleurs moet spelen. Of moet je daar ook een voetballer neerzetten. In het verleden heeft bijvoorbeeld Sneijder wel eens in die lijn gestaan. Maar ook Van der Vaart kan daar spelen. Strootman zal er misschien wat meer invloed aan kunnen geven. Door wat dieper te gaan vanuit die positie. Richting de spitsen, de aansluiting, richting van Persie. En het grote pluspunt is natuurlijk de randtree van Avalaai. Die je veel laat zien, goed speelt. En de acties maakt waarvoor je naar het stadion komt. En waarvoor uh, ook uh, de, de mogelijkheden zijn voor anderen om daar iets creatiefs mee te doen. Het is wel zo, op het moment dat je met, van Persie, of, uh, met Robben en Avelay aan de vleugel speelt, die naar binnen trekken, moet je eigenlijk aan beide kanten twee vleugelverdedigers hebben die gaan, die, de, die eigenlijk de rechtsbuiten zijn van afstand. En uh, dat heb ik nog niet, of de linksbuiten, dat heb ik nog niet gezien. En dat is iets wat de TN zelf toch een beetje zal moeten gaan doen. Vlaar, Vlaar uh, gaat hij erin komen? Bouw maar eruit. Bouw maar eruit, oké. Okay. Dat is logisch, Vlaar. Hoewel rechtsbenen staat uh, bij Feyenoord aan uh, uitmuntend seizoen. Natuurlijk ook links uh, in het blok. Samen met Stefan de Vrij. Die Daar werd er ook niet zo neurotisch over gedaan, hoor. Twee nee, linksbenen of twee ja. rechtsbenen. Ik snap wel dat, wat de voordelen zijn van, van beide benen 1. dan kun je natuurlijk wat makkelijker openen naar beide kanten. Maar oké. Okay. Maar hoe, Hij vaak, staat hoe vaak opent er bij ons iemand vanaf nee, maar die tante? Er zijn clubs die jarenlang met twee links of twee rechtspoten achterin spelen. Ik heb AZ een keer Europees zien spelen met vier linksbenen achterin. Dus. Volgens mij is Twente de kampioen geworden, twee jaar terug met twee rechtspoten. Dus nou ja, het zal allemaal wel. Ja. Maar goed, Vlaar in het elftal. Bouw maar eruit. En dat is natuurlijk leuk voor Vlaar dat het dan hier in zijn eigen Kuip kan. Dat, ja, je wil hem toch een keer aan het werk zien. En als je hem dan wat speeltijd kunt, doe het dan hier. Dat lijkt me eerlijk gezegd wel verstandig van de Bondscoach. Die natuurlijk als geen ander weet hoe dat hier in de Kuip is. Kost van het feit dat ze uit heel Nederland komen natuurlijk de supporters van vanavond. Tweede helft in gang gezet. En dus Vlaar voor Bouma. Eerste balcontact voor Vlaar. Heiting gaat terug naar Stelienburg. En voor de rest verandert er in het elftal van Oranje dus niets. En dan kijk even snel naar de tegenstander. Dat is... Nummer 20 is erin gekomen, in ieder geval. Uh, nummer 7 ook. Dus dat zijn twee buren. en Koha. En dan ga ik ervan uit dat er twee zijn uitgegaan. U hoort straks uh, wie dat zijn. Avalai opent naar de rechterkant uh, van het veld. Uh, richting Van de Wiel. Van de Wiel naar Robben. Robben naar de rechterkant. En uh, die uh, terwijl uh, Van de Wiel buitenom gaat, zal Robben binnen doorgaan. Nee, geeft heeft de bal van de Wiel. Van de Wiel richting uh, Van Persie. Laat zich uh, van de bal afzetten. Het leek mij niet helemaal reglementair. Maar de. Slovaak kunnen overnemen. goede beweging van Stocht. Dus de ex-voetballer van Twente. En uh, hij speelt hem naar uh, het centrum uh, richting uh, hubo -chan. En dan uh, via Salata en uiteindelijk Prekkerik gaat uh, de bal naar voren. Ik denk dat Bresnanik en Gwede eruit zijn. Van Gwede weet ik dat zeker. Ja, maar van... dat is te constateren. Bresnanik weet ik dat niet zeker. Maar volgens mij zijn dat de twee. Goed, voor wat waard is. Oranje heeft de bal. Vlaar heeft hem gekregen. Minuut. Uh... Het is gek dat je dat nog steeds ja, aan twijfelt. Nou ja. zit voor Snijder. Aan de linkerkant. 10 meter over de middenlijn. Wip hem even terug bij geldt. Ai. Beetje korte bal. Schaars moet er uh, naartoe. En is eerder daar dan zijn tegenstander. Dan wordt die bal door de verdediging van Slowakije wel weer richting de middenlijn getrapt. Maar is de combinatie op het middenveld zo slordig. Dat uh, de nieuwe man... Prohaska daar niet bij kan. ingooi voor het Nederland zelf elftal. Die is inmiddels genomen. Vlaar met de bal aan de voeten. Kijkt en zoekt en uh, vindt eigenlijk niet zoveel. Dan moet de bal naar Schaars. Schaars wijst op het moment dat hij de paas geeft al naar Vlaar terug naar de keeper. Dat doet Vlaar dan braaf. En via Stekelburg komt de bal erbij bij ik ga Maar die staat nu ook wat onder druk van Stoch. En kan ook niet anders dan de bal wel weer een beetje aan de zachte kant. Terugspelen naar Stekelburg. Waar uh, Snijder probeert een kopduel te winnen. Maar hij krijgt de vrije trap mee. Hij doet het heel goed. Want uh, hij kon de kopduel nooit winnen van Salata. En uh, nu ligt uh, Snijder overigens uh, op uh, het veld. En die heeft pijn. Die heeft echt behoorlijk pijn. Want die krijgt hem net boven zijn enkel klaar blijkelijk. En uh, gezien het gebaar wat hij maakt. Heb ik het idee dat, uh, dat hij er best eens uit zou kunnen gaan. Ja, hij staat hem op de, op de hak. Uh, hij, en uh, gebaart dan ook van ik doe niks. Maar hij deed wel degelijk wat. Een hele vervelende nade overtreding is dat. Uh, ter hoogte van de Achillespees. En uh, dat, dat voel je onmiddellijk en dat blijf je ook wel even voelen. En dan moet je proberen dat er nog uit te lopen ook. Terwijl uh, wat uitlopen betreft, uh, ik weet ik al praat over inlopen. Want dat doet onmiddellijk wel van de Vaart. Snijder uh, ligt uh, met uh, een, een pijnvertrokken gezicht. Een heel vervelend tikje en uh, die gaat er gewoon uit hoor. En laten we hopen dat het niet vervelend is. Want het is een heel vervelend balletje. Terwijl uh, we nu uh, acties zien uit de eerste helft van Sneijder uh, op de monitor. Maar uh, deze actie was uh, vervelend. Hij krijgt hem vol op de Achillespees. En uh, gebaard dat hij dat in de eerste helft ook al een keer kreeg. Maar dit is echt een echte, nade, vervelende overtreding. Ja, hij wil springen. En op het moment dat hij de lucht in wil... dan uh, komt Salata eigenlijk zeg maar, met zijn rechtervoet... op zijn, nou ja, aan de zijkant van zijn enkel Achillespees staan. Nou, die gaat eruit. Die gaat er zeker uit, want daar neem je nu van risico mee. Van de Vaart gaat komen voor Snijder. dat is duidelijk. Het goede nieuws is dat Snijder in ieder geval op eigen kracht naar de zijkant gaat. Maar echt van harte gaat het niet. Het gezicht uh, staat op onweer van Snijder. Het gezicht van de bondscoach staat ja, vol verwachting. Omdat hij toch wel graag van Snijder zelf wil horen of het meevalt of niet. Snijder boos langs de kant gaat zitten. Met veel misbaar. Dat doet me er dan een beetje op hopen dat het allemaal wel meevalt. Maar hij gaat denk ik toch niet meer terugkomen in het veld. Omdat je nogmaals geen risico wil nemen. Er nee, is nog weg. geen paniek aan de kant hoor. Want Van nee. vanuit blijft nog rustig hobbelen. En uh, Van Marwijk staat er rustig met de handen in de zakken naast. Die heeft het aangezien en gedacht. Oké, okay, dit... Valt wel mee, maar je, ja goed, dat hoort een beetje bij zo'n voorbereiding. Je schrikt eerst Matthijsen toen in deze wedstrijd Heitinga, gaat bouwen met de koppen tegen elkaar. Toen een elleboog van Robben in het gezicht van Affelaai nu snijden. Maar het moet wel klaar zijn nu. Laten we het hopen. Terwijl Robben een continuel wint, maar de bal geen richting kan geven. Althans, niet richting een teamgenoot. Zijn het de Slovaken die uitverdedigen? En Robin zat er bijna tussen, maar die kon er niet bij komen. Svento dan aan de linkerkant van het veld met de jong bijzet, Speelt de bal naar Stoch. Stoch moet openen aan de rechterkant van het veld. Doet dat ook met een knappe, harde bal. Uitstekend gespeeld. En dan via de rechterkant Pekarik, die de bal nu aangespeeld krijgt. Worden de Slovaken gevaarlijk? Is het uh, uiteindelijk Stekenenburg die de bal wegbokst? Maar weer een uh, moment. Even de Slowaken met druk naar voren. En het is toch weer paniek achterin. Verdediging is niet goed, dat uh, is duidelijk. Dat uh, hadden we al geconstateerd. Snijden komt nu, nu toch weer het veld in. Trekkerbeet nog wat en zegt dan het gaat wel weer. Zo is de conclusie dat daar de schade echt wel meevalt. Nou laten we dat allemaal als goed nieuws omarmen. Na een minuut of uh, vijf spelen in de tweede helft. En deze oefenwedstrijd in de Kuip. Nederland-Slowakije. Het is 1-0. Maar hij loopt Goal. nog te hinken, wat heeft dit voor zin? Ja, hij moet misschien de pijn er een beetje uitlopen. Al was het maar omdat dat ook beter is dan nu stil te gaan zitten. Of hij speelt een beetje toneel, dat kan ook. Ik zit even te kijken, is Van de Vaart weer gaan zitten of loopt hij er nog Nee, hij loopt daar nog. daar. Oké, okay, dus dat, misschien nog. komt dat straks nog. Ze hebben gezegd, nou kijk nog even, hij staat nu voorovergebogen. en steekt nu zijn hand op naar de kant, snijder. En dat zal dan denk ik toch het teken zijn. Ja, hij wil wisselen. Snijder gaat er zometeen dus, meteen dus uh, toch uit, heeft het nog even geprobeerd. Maar denkt, uh, dit zal wel. En dus zoals we al eerder hebben gezegd, ja in deze fase moet je geen risico nemen. Is dit de EK-finale, dan had hij misschien gezegd, ik kijk wel hoe lang het gaat. Maar nu... Doet hij dat zeker niet. En laten we hopen dat de man die het WK vormgaf voor Oranje. Dat ook op het Europese kampioenschap straks kan doen. En dat er niet serieuze schade is aan het lichaam van Wesley Snijder. Want hij moet na 50 minuten de strijd staken. In de wedstrijd tegen Slowakije. En zal worden vervangen door Rafael van der Vaart. Van de Vaart gaat er dus in komen voor uh, zijn maatje Schneider. Afgelopen zondag uh, werden, de, werden de heren nog aangetroffen op een bootje varend door de Amsterdamse grachten. En nu uh, lossen ze elkaar dan even af. Sneijder, uh, nou ja, ik denk dat die blessure uiteindelijk uh, wel, uh, wel zal gaan. Uh, althans, uh, daar hoeven we ons geen zorgen te maken. Normaal gesproken voor uh, de eerste wedstrijd tegen Denemarken. Want dat is natuurlijk uh, datgene wat eraan gaat komen. Van de Vaart op de plaats van Sneijder, ook dat is belangrijk voor hem... Want uh, hij kan zijn visitekaartje afgeven op zijn favoriete positie. Waar hij niet zo vaak mag spelen van Van Marwijk. Omdat dat nou eenmaal een plek is die vergeven is uh, aan Wesley Sneijder. Het bal bezit in ieder geval uh, nadat Van Bommel de bal naar voren knalt. En uh, sportief uh, speelt uh, vrij hoog, overigens. Uh, waardoor uh, Muka de bal nu uh, in zijn eigen 16 meter in handen kan pakken. Dat is de doelman uh, van de Slovaken, zoals u uh, inmiddels weet. We zitten in de zevende minuut uh, van de tweede helft. Het is vrij rustig in de kuip. De stand nog steeds 1-0 in het voordeel van Oranje. Nog even een zinnetje over de eerste wissel van uh, Oranje. Terwijl we eerst maar eens kijken naar Hamzik, die wordt weggestuurd, maar door Heitinga vakkundig van de bal wordt gezet. De eerste wissel. Bauma dus achtergebleven in de kleedkamer, vervangen door Vlaar. Bauma was toch een beetje duizelig. En ook daarmee heeft men dus gezegd, uh, dat moeten we maar niet meer doen. Balbezit voor Slowakije En aan de linkerkant wil ze toch graag de bal. Die krijgt hem nu ook. Die krijgt hem van invaller Konya. En uh, probeert een combinatie op te zetten. Maar dan krijgt de bal niet terug. Nou staat ze toch in het centrum. En aan de linkerkant komt nu Hampziek in balbezit. Die wil een voorzet geven. Sleepbeweging, steekballetje. Ja, dat is allemaal net niet. Eerst een actie maken, dan inhouden. Dan proberen we de sleepbeweging er binnen door langs te gaan. Dan ziet hij uit zijn ooghoeken wel de linksback komen. Svento, maar... Uh... Is de paas veel te hard en komt er een doelschop voor Maarten Stekenburg? Ondertussen kijken wij op de monitor en zag ik alweer een glimlachje bij Snijder, geloof ik. Ja, die er een beetje naar de mensen. Terwijl ik net keek naar het lichaam van Hamziek, is eigenlijk niet meer verwonderlijk dat iemand niet onder de tattoo zit. Maar volgens mij heeft hij spelend bij Napels een tripje gemaakt naar Pompeii en heeft er alles opgeschreven wat hij daar op stenen heeft zien staan. Onvoorstelbaar. Balbezit in ieder geval nu bij de Jong. De Jong speelt de bal naar Avalai. De Jong, het uh, hoofd van de middellijn, speelt hem naar Van Bommel. Nu is aan de rechterkant misschien wat ruimte. Dat wordt gezien door de, Van Bommel met Robben. Uh, Robben Robbe in de actie. Iedereen gaat staan. Want als Robben dreigend richting 16 meter gaat, is het altijd gevaarlijk. Speelt de bal naar Van Bommel. De bal goed doorgestoken naar de goed doorlopende van de wiel. Moet een goede voorzet komen bij de eerste paal. En uiteindelijk is het Robben die de bal niet voorbij Hu kan spelen. En de Slovaken kunnen uitverdedigen. Daar staat één Slovaak die een overtreding maakt. Twee overtredingen, drie overtredingen. En dan zegt de scheidsrechter. Dat is mooi. Dan kan Schaars de vrije trap nemen. En omgeven richting Vlaar, richting De Jong. De Jong in de middencirkel, die uh, dreigt de bal naar rechts te Spelen, wegdraait en dan toch weer terugdraait. En dan bij Van der Vaart inlevert, Van der Vaart Robben. Het enige bij Robben is dat hij nu een paar keer met een actie wel opgevallen is, maar elke keer wel naar binnen draait. Dat weet je natuurlijk ook met iemand die vanaf rechts komt met een linkerbeen. Maar het wordt nu wel langzaam zeker wat voorspelbaar. In de wedstrijden bij Bayern heb je dan ook nog de neiging om vast te gaan wachten op het schot dat komt. Dat doet hij dan nu vanavond nog niet. Maar het is wel elke keer op dezelfde manier. Daar zou wat meer variatie in mogen zitten denk ik. Van de Wiel heeft de bal. Die speelt hem terug naar Heitinga. Halverwege de oranje helft. Breed naar Vlaar. Vlaar die dan uh, wat meer ruimte krijgt van zijn tegenstanders van Bommel. De bal kaats terug naar Vlaar. Linkerkant van het veld, Avalai heeft zich even laten vallen. Schaars beweegt weer, maar wordt opnieuw overgeslagen. Nu moet Van Bommel eigenlijk de er wel naartoe steken. Dat doet hij goed. Er is wat ruimte nu ook voor Schaars om te lopen. Maar dat doet hij dan weer niet. Nee, Schaars maakt even een beweging. Uh, Avalai opent dan helemaal naar de rechterkant van het veld. Komt bijna toevallig bij Van der Wiel. Want uh, hij probeerde volgens mij Robert te bereiken. Volgens is het Van de Vaart, Van Vaart Robben met een slechte bal achter Van de Wiel doorgeplaatst. Die naar het centrum was gegaan van de aanval. Moet de Jong direct gaan optreden tegen Stoch en de Jong doet het goed. Speelt de bal over de zijlijn. Inworp genomen inmiddels door de en met Hamtschik in balbezit. Hamtschik draait naar binnen toe, geeft de bal breed. Aan de buitenkant wacht Stoch weer tot de bal zijn richting in komt. Hamtschik kiest positie recht voor het doel. De bal gaat naar Konade invallen. Nou wordt de linksbek weer weggestuurd. Komt er een voorzet bij de tweede paal. Die bal dwarrelt eigenlijk overal langs. Komt ook niet bij Prohaska, de invaller aan de andere kant terecht. Wel houdt Slowakije balbezit, maar op het moment dat dat gezegd is zijn ze hem weer kwijt ook. Nadat een van de aanvallers probeert om een uh, actie te maken die eigenlijk niet zoveel voorstelt. Dan volgt er nog een schot uit de tweede lijn, maar dat gaat dan wel ruim naast het doel van Stekelenburg. Prohaska was daar verantwoordelijk voor, omdat ook Van Bommel de bal niet onder controle kreeg. En eigenlijk op die manier wel een beetje dommig een kans weggeeft. Ja. En zo heeft Nederland nog steeds die minieme voorsprong van 1 tegen 0. Is het heel rustig nog steeds in het stadion? Hebben we met name de eerste 25 minuten een behoorlijk Nederlands elftal gezien? En is het Nederlands elftal nu op zoek naar die bevrijdende 2-0? Waardoor je zeker weet dat je die wedstrijd wint. Want ook al is het een vriendschappelijke wedstrijd, ook al is het een oefenwedstrijdje, je wil gewoon winnen. Vandaar dat afgelopen zaterdag werd Van Marwerk ook zo ongelooflijk boos was. Dat er van de Bulgaren werd verloren. Vlaar geeft de bal naar Avelay. Die goed naar de bal toe komt. Maar de bal niet goed doorspeelt. Van Bommel moet hem met een sliding herstellen. En die jongen uiteindelijk in balbezit brengen. Vervolgens naar Heitinga. Heitinga naar Vlaar. En dan is het Avalai. Avalai die veel aan de bal komt. En een goede indruk maakt. Speelt de man aan de linkerkant van het veld. De van Persie, van Persie Avalai. Komt richting de achterlijn. Gaat langs zijn man. Uitstekend gedaan. Geeft de bal dan bijna door aan Van Persie. Maar het is de eerste hoekschop in de tweede helft voor Oranje. De vierde in totaal. Gevaarlijkste man aan de Nederlandse zijde is absoluut Ibrahim Avalai. Ja, de bondscoach heeft op dat vlak in ieder geval gelijk. Om hem een basisplaats te gunnen. Ik had hem wel verwacht te zien vanavond. eerlijk gezegd, niet meteen vanaf het begin. Aan de kant kun je zeggen, zoveel heb je niet gespeeld. Dus laat het nu maar zien. Van de vaart, hoekschop op het hoofd van een van de Slowaken, Wordt weggekopt. Dan moet hij opnieuw worden ingebracht door Van Bommel. Die kopt wel maar terug. Dat doet hij overigens bewust omdat daar van de wiel staat. En zo kan Oranje de druk erop houden met Robbe aan de bal vanaf de rechterkant. Dreigt eigenlijk een paas te geven op de jong. Maar bedenkt zich, Van Bommel. Van Bommel breed naar schaars. Zo is iedereen weer in positie. Na die hoekschop. En heeft afval uit de bal gekregen aan de linkerkant van het veld. Van de vaart, van de vaart kijkt breed naar Van Bommel. Dat kan. Terug naar Van der Vaart. Van der Vaart gaat twee meter lopen. Geeft de bal aan Affelai. Loopt dan zelf door. Affelai draait weg. Ontwijkt een tackle. Maar blijft in balbezit. Schiet er overigens geen meter mee op. Maar houdt wel de bal in de ploeg. En die gaat nu naar de rechterkant komen. naar Van der Wiel. Van der Wiel. Terwijl duidelijk is dat Van Marwijk de opdracht heeft gegeven. aan Schaars. daar waar mogelijk ook net als Van der Wiel. wat meer druk naar voren te geven. en wat meer dreiging aan de zijkant. Overigens is de bal nu totaal aan de andere kant. Bij Robben. Robben speelt de bal. op het hoogte van de middenstekende naar Vlaar. Vlaar met een hele slechte bal. Brengt Van der Vaart in de problemen waardoor. Van der Vaart een tik krijgt van achter, van Konya. Maar een slechte bal van Vlaar, die daar onmiddellijk ook het verwijt krijgt. Van der Vaart zegt, ja, ik werd ook een beetje geraakt. Maar het is ook een stomme bal van Van der Vaart. Waardoor uh, uh, Van, van der de Vaart gewoon kwetsbaar is in het aannemen van de bal. De Jong speelt de bal van Van Bommel. Allemaal ter hoogte van de middencirkel. Er is dus weer weinig. Uh, ja, mensen die vrijlopen. Het is een langzame tempo met Van Persie. Er wordt wel geloerd en gekeken, maar er is niemand die zich echt aanbiedt. Dus moet Van Persie maar weer open naar het hart van de verdediging. dat hij uh, Vlaar vindt. Vlaar richting Schaars. Schaars dan uh, terug naar Vlaar. En Vlaar weer terug naar Stekelenburg. En daar word ik wel een beetje moe van van dit soort uh, momenten. Want er gebeurt helemaal niets op, in deze fase. Met uh, Vlaar. Vlaar naar de Jong. De Jong naar Stekelenburg. Stekelenburg. Ja, nu beginnen de eerste mensen ook te fluiten. Dit is ook buitengewoon vervelend om te zien. Dan Van Bommel. Van Bommel naar de rechterkant. Nu is er misschien een versnelling. En er is ruimte bij Van der Wiel. Van der Wiel de middenlijn over. Robben zegt: Kom maar, kom maar, kom maar. Van der Wiel houdt dan merkwaardig genoeg toch in. En geeft de ballen van de vaart als breed. Aflaaien in de middencirkel. Aannemen, draaien. Rug naar het doel, nu gezicht naar het doel. Paas op Van Persie. Van Persie met zijn rug naar het doel op 20 meter er vandaan. Zoekt de combinatie met Robben. Krijgt de bal terug aan de zijkant. Moet de voorzet geven. Aflaaien voor het doel. Daar komt nu ook schaars. En daar is de bal bij de eerste paal weggekopt. Op de rand van het strafgebied Opgevangen door Van der Vaart. Prachtig aangenomen. Maar ziet geen ruimte om te schieten. Dan gaat er ook nog een vlag omhoog. Ja. Waarom is er een de raad komt terug in bij het dan dan de bal Maar dat wordt niet voor Want de Slovaken hebben overgenomen en zijn alweer weg. Aan de rechterkant van het veld. Maar de aanname van Van der Vaart was gewoon groot Ja, Absoluut. Met het balbezit nu even voor Prochaska. Die uh, de bal uh, kwijtraakt. En uh, Griegaar, uh, coach, uh, even aan de bal brengt. Maar die geeft hem gewoon weer mee aan een van zijn spelers. Die wel binnen de lijnen staat. En dat is uh, Pekariek. Pekkerik 15 meter over de middel aan de rechterkant van het veld. Vlak voor de dekoud van de Slowaken. Gooit de bal hard naar voren richting Konja. Konja, een van de invallers. Raakt de man kwijt. Goed gedaan door Schaars. Goed het lichaam gebruikt. Goed overzicht. En via Heitinga kan Nederland dan wegkomen. Maar Van de Wiel moet weglopen. Blijft te dicht bij Heitinga. Waardoor Van Bommel in balbezit is. Van Bommel op de middenarts van het veld. Het gaat stroperig op dit moment. Het gaat traag. Het is niet dat er iemand echt beweegt. Niemand, terwijl we toch spelers hebben met diepgang. Maar ook Avalai komt wel heel erg veel nu naar de bal toe. Doet daar zoals nu ongetwijfeld ook weer wat goeds mee. Maar de diepte is dan even weg. De ruimte is er overigens wel aan de rechterkant van de wiel. Van de wiel, die uh, nog net op de eigen helft staat, geeft de bal weer terug aan Avalai. Die wil nu overal zijn. Dat lijkt me eerlijk gezegd niet de verstandigste keuze. Geeft dan een hele slechte paas ook. Waar aan de linkerkant van Persie met geen mogelijkheid bij kan. Die bal rolt door in de richting van het de doelman van Slowakije en opnieuw fluiten er wat mensen... ...omdat het uh, pijl na nou, nu een uur voetballen bij uh, Oranje toch wel behoorlijk zakt... ...in vergelijking met uh, met name het eerste, laten we zeggen... ...20, 25 minuten van de eerste helft die er toch heel behoorlijk uitzagen... ...van de vaart aan de bal, controleert hem weer knap met de tegenstander in zijn rug... ...blijft dan de bal ook met drie tegenstanders in zijn buurt... ...en krijgt dan omdat hij even wordt vastgepakt een vrij schop die snel genomen wordt... ...dat zou dan als er drie van de tegenstander eigenlijk nog de andere kant op kijken... ...voor het ruimte moeten zorgen, in één keer van Bommel de Paas naar Robben... ...Robben van de wiel komt buiten om Robben. Dreigt weer naar binnen, zoals eigenlijk dus de hele avond al. Wat wil je dan nu eigenlijk? De bal breed leggen naar Avelay? Wil je schieten Avelay? Nee, draait weer weg. Kijk naar de zijkant. Ja, daar staat niemand in, Dus moet de bal weer terug naar Schaars. Omdat Schaars ook te ver terug stond. Die had veel ruimer naar buiten moeten staan. En wat meters naar voren moet gaan. Er het nu een overname van de Slowaken met Stoch en met Van Bommel. Van Bommel zit er goed bij. En die gebaart dan van Stoch raakt hem aan. Maar nee, zegt de scheid, zegt no way. Dus de Slowaken mogen ingooien op 20 meter van de achterlijn aan de linkerkant van het veld met Svento, met Hamzik. Hamzik met van der Vaart. Hamzik draait daar makkelijk omheen. Konya die speelt er wel dan even terug richting Hubuchan. En Hubuchan op zijn beurt weer naar Hamzik. Hamzik vindt Salata, dat is de hoogte van de middellijn. En zo kunnen de Slovaken proberen Nederland wat naar achter te drukken. Nederland dat overigens nu goed gegroepeerd staat. En daar waar het gaat om de controle op het middenveld met het tweemansblok voor die vier man, moeten we toch constateren dat de Slovaken zo nu dan bij uitbraken levensgevaarlijk zijn. En dat je die twee man eigenlijk alleen maar hebt ter ontlasting van je verdediging en ter controle van datgene wat er maar ook nu gaat het weer fout en er is weer ruimte voor de Slovaken. Met Hamchiek, maar dan is het van Bommel die herstelt. Maar die moest eigenlijk teruglopen daar waar hij hem eigenlijk in het gezicht moet aan kunnen kijken. Het is gewoon echt slecht verdedigd. Er wordt gewoon niet goed verdedigd. Het oog gewoon ro rommelig, rammelig. Het rammelt, dat is misschien beter. Het klopt gewoon niet. Het is uh, met schaars daar weer niet goed. Dat was bij Willems met fase ook niet geweldig. Maar nu rammelt dat ook. En dan staat ineens Flaar daar weer in plaats van Bouma die daar ook alweer stond omdat Matthijs er niet staat. Kortom, dat ziet er niet uit. En als dat niet verbetert, dan uh, gaat dat problemen opleveren tegen de landen die er echt toe doen. Dat valt tegen Slowakije allemaal nog wel mee. En als zou je verliezen, dat boeit niet. Maar straks tegen Portugal en Duitsland en ook al tegen Denemarken, Zeker. komen we als de verdediging niet snel op orde wordt gebracht in problemen. Ja, ja, wij speculeren natuurlijk heel erg op het zesmonds uh, verdedigende blok en dan hopen op de vier uh, wereldvoetballers die je voorin hebt, wie dat dan bij wijze van spreken ook zijn. Maar dan moet het ook allemaal wel kloppen. Dan moeten ze voordien de kansen krijgen en benutten. En achterin de boel dicht houden. En voorlopig is dat allebei nog niet optimaal. En dus ben je kwetsbaar met de bal die nu gespeeld wordt. Diep gespeeld wordt. Vlaar die kan die de bal over de achterlijn laten lopen. Maar doet dat niet goed. Want... Houdt dan die bal weliswaar binnen. Nou ja, krijgt, houdt hem dan toch nog onder controle. Terwijl het Avalai dan een keil in de rug krijgt. Nee, het is niet Avalai. Maar het is. Geen idee. Van de Vaart. Van maar. de Vaart, ja klopt. Die uh, de tik in de rug krijgt. En krijgen, krijgen we het applaus uh, vanuit uh, de Kuip. Omdat uh, twee mensen zich warm lopen. En uh, met alle respect voor uh, de anderen. Maar het is met name Dirk Kuit. Die uh, het applaus krijgt van het publiek dat daardoor weer even opleeft. Het publiek dat bijna in slaap is gevallen van de openingsfase in de tweede helft. We spelen inmiddels 63 minuten. Het balbezit voor uh, Van der Wiel. Van der Wiel naar Heitinga. Heitinga naar, uh, naar Vlaar. En Vlaar uh, op zijn beurt uh, meteen door uh, richting, uh, richting Schaars. Maar die maakt allerlei bewegingen. Nu gaat hij een keer diep, maar dan krijgt hij hem niet. Dat kon ook niet, want hij loopt wel diep, maar hij loopt uh, zichzelf ook vast. Vlaar dan uh, naar de terugkomende Schaars. Schaars weer terug naar Vlaar. En zo tikken we, maar we tikken en we komen geen meter verder. Het betekent ook dat van Marwijk wel genoeg gezin heeft na een uur, terwijl vlaar weer onhandig een bal aanneemt. en dan nog net aan de zijkant bij schaars kwijt kan. Dat loopt ook allemaal weer net goed af en Nederland leidt net geen balverlies, maar ook dit oogt weer niet goed. Afvallijk krijgt dan de bal. Maar Ik wilde zeggen van Marwijk heeft wel genoeg gezien na een uur en weet dus dat hij met die mensen voorin in ieder geval wel ongeveer heeft wat hij in zijn hoofd had. Dan kan hij dus nu ook rustig Kuyt nog een kans geven en Huntelaar die zich gemeld heeft buiten de lijn om warm te lopen, terwijl hij van de wiel wel heel ver mag komen. De combinatie zoekt met Robben. daar zit het been tussen van. Ik denk Tsjech. En dan gaat de bal over de achterlijn en komt er een hoekschop. Ja, het is een hoekschop die kort wordt genomen. Of gaat het niet lukken? Nee, Robben wilde dat doen met Van der Vaart. Maar inmiddels is er een tweetal Slovakien in de buurt om dat te voorkomen. Dus krijgen we de corner van Robben. Weer een lange corner van de rechterkant van het veld met zijn linkervoet. Kijken of dat wat oplevert. Nederland heeft heel weinig rendement tot nu toe in alle interlands gehad. Uit de corners, een van de laagste van alle toplanden. En ook nu blijkt dat weer geen enkel gevaar. De bal wordt gewoon simpel naastgekopt door de jong die ver bij de tweede paal stond. Terwijl we nu kijken naar beelden vanuit de katacomben. Waar klaarblijkelijk Bauma meegaat richting een ziekenhuis. Om in ieder geval even te kijken wat de gevolgen zijn geweest van de botsing in de eerste minuut met Heitinga. Er zal even gekeken worden of er geen letsel is. En er zal ook gekeken worden of er gespraak is van bijvoorbeeld een hersenschudding. Alhoewel hij in ieder geval lopend meegaat met de mannen van het EHBO. Balbezit, terwijl we op het veld kijken wat er gebeurd is voor Affalay. Affelai actie aan de linkerkant van het veld. Houdt dan ook weer in. en geeft de bal breed aan de Jong. De Jong van Bommel in de middencirkel. Aan de rechterkant in één keer de paas geeft aan Robben. Dat is goed. Zo komt er ook snelheid in. Een linie overslaan. Robben, dubbele bewaking. Moet er buiten om langs. nu. Dan zou je dus ook met rechts een voorzet moeten geven. Robben, dat doet hij niet. Hij wilde met links toch doorheen door twee man. Wordt dan uiteindelijk, zei hij, met de nodige moeite door de tweede gestopt. Via Van de Wiel komt de bal terug. Komt hij voor het doel. En wordt hij daar uiteindelijk door. Uh... Hubo-Chan weggewerkt, maar dat zag er eigenlijk best even dreigend uit. Er wordt nog een overtreding gemaakt. wist Hens, denk ik, van Maarten ja, de Jong. Hens. En een vrij schop voor Slowakije. Even een tempoversnelling. De paas van Van Bommel, Linie overslaan. Meteen de diepte zoeken. En uh, Robben die twee mensen bezighoudt, dat zag er aardig uit. Weer even, na 64 minuten. Overtreding begaan door Van der Wiel, die Slento van achter raakt. Terecht bestraft door de scheidsrechter. En even een vermaning aan het adres van Van der Wiel. Het, het zag er erg ernstiger uit dan het daadwerkelijk was. Maar het was wel degelijk een overtreding. En dus krijgen de Slowaken de gelegenheid voor het nemen van de vrije trap. De hoofd van de middellijn. Svento staat daar. Maar die gaat die bal terugspelen. Doet dat op eigen helft. Doet dat richting Salata. Terwijl we direct een invalbeurt krijgen. Is het balbezit nu voor de, aan de rechterkant verschenen Stoch. Stoch met Pekarik. Maar daar zit Nederland goed tussen. Uiteindelijk niet. En is het toch weer de jong... Die, die daarbij zit en uh, een uh, vrije trap meekrijgt. Dan krijgen we een uh, wissel aan de uh, Nederlandse zijde. Want uh, daar staat aan de overkant uh, iemand klaar. Huntelaar. En uh, is het Klaas-Jan Huntelaar inderdaad uh, die daar klaar staat. Met Robben in balbezit aan de rechterkant van het veld. Robben, weer uh, twee mensen die een oogje in het zeil houden als Rob aan de bal komt. Dan gaat de bal breed naar Van der Wiel. Van der Wiel die uh, halfwege de helft van Slowakije nu de bal weer naar de rechterkant speelt. Robben tegen de zijlijn aan, draait naar binnen, geeft de ballen van de vaart. Van Bommel komt dan in balbezit. Die opent naar de andere kant van het veld, de linker. Daar nou, houdt Aflaai het veld keurig breed. Prachtige paas, prachtige aanname. Afleid. actie, wegdraaien ziet er goed uit op snelheid. Voorzet van Persie en Robben komen er niet bij. Het uitverdedigen van Slowakije is uh, weliswaar onder druk, maar ruim voldoende. We het wel ogenblikkelijk weer balverlies op. Omdat Vlaar kan overnemen via de kaats van Van Bommel. Komt de bal voor de voeten van Heitinga. Heitinga, Vlaar, Vlaar van Bommel. Dat is de combinatie van de middencirkel. Uh, van Bommel speelt de bal tussen de Jong en Schaars in. En Schaars moet even teruglopen. Aan wie kan hij die bal geven? Speelt terug naar De Jong. Ja, ik weet niet wat voor waardeoordeel ik moet geven voor het optreden van Schaars. Want ik zie hem gewoon niet. En dat wat hij doet is alleen maar terugspelen. En verdedigend heb ik hem ook nog niet echt iets moeten zien doen. Dus het lijkt me heel moeilijk voor Van Marwijk om daar een, een cijfer aan te hangen. Balbezit voor De Jong. De jongen richting Avalai. Avalai uh, met uh, een bal diep richting Van Persie. die geen buitenspel staat. De bal uh, moet nu goed voorkomen van Van Persie. Hij maakt een goede actie. Komt, gaat langs één man. Geeft de man van de vaart. Van de vaart terug naar Van Persie. moet weer aan de linkerkant naar, naar voren komen. En uiteindelijk geeft hij die bal voor. maar wordt weggewerkt uh, door uh, Hubouchan. Chan. En zo zitten we in de 68ste minuut van de wedstrijd. te kijken naar een tussenstand van 1 tegen 0. En dan komt de wissel dus eh, zoals gezegd van eh, Klaas Jan Huntelaar die het elftal gaat inkomen. En inderdaad, dat is dan de logisch, gaat van Persie naar de kant. Onder luid applaus. Maar misschien, want hij is wel eenmaal heel populair bij het Oranje Legioen, is dat applaus wel voornamelijk voor klaas Jan Huntelaar. Die ongelooflijk zagrijnig zal zijn geweest. Dat hij na het nou ja, toch wel mislukte experiment van, van Persie en Huntelaar afgelopen zaterdag nu tot de conclusie kwam. Dat hij ondanks rug nummer 9 toch weer gewoon op de bank zat. Hij krijgt een half uurtje. 23 minuten om te laten zien dat van Marwijk in zijn ogen de verkeerde keuze heeft gemaakt. Het is 1-0 bij Nederland-Slowakije na 67 minuten. Op één. En dan kan Nederland misschien snel gaan counteren. Nederland wil snel counteren. man moet naar links ja, en dan gaat Schneider, bal gaat erin. Het is ongelofelijk. We staan met 2-0 voor. Wat een aanval! Wat een ongelofelijke aanval en daar is Wesley Steiner. Mis niks van het EK. Luister elke dag naar de Radio 1 Sportzomer. Het nieuws van alle kanten. Mijn bedrijf gaat reorganiseren. Wat betekent dit voor mij? Wordt mijn reiskostenvergoeding nu afgeschaft? Hoe zit dat precies? Ik wil graag in de ondernemingsraad.